Jennifer Okoloen met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse president Biden... hebben vanavond met elkaar gebeld. In dat gesprek heeft Biden er bij Netanjahu op aangedrongen... niet de stad Rafah binnen te vallen... als er geen plan is om de burgers in veiligheid te brengen. In Rafah zitten nog ongeveer een miljoen mensen... die grotendeels op de vlucht zijn geslagen voor het geweld... in de rest van de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe Netanyahu op de oproep van Biden heeft gereageerd... Eerder vandaag zei hij dat hij Rafa hoe dan ook binnen gaat vallen. Hamas zei daarop dat ze dan voorlopig geen gegijzelden vrijlaten. Het Russische leger heeft 45 drones afgevuurd op Oekraïne. Dat meldt het Oekraïnse leger. Volgens Oekraïne zijn negen regio's door het hele land bestookt... waaronder hoofdstad Kiev. De drones zijn volgens het land gemaakt door Iran. Oekraïne heeft bijna alle drones neergehaald. Twee mensen zouden gewond zijn geraakt... De aanval was volgens de Oekraïnse luchtmacht vooral gericht op landbouwfaciliteiten en infrastructuur. In Os is bij ruim 27.000 huishoudens de stroom uitgevallen door een storing. Ook carnavalsvierders hebben daar last van. In het centrum en wijken daarbuiten werd het vlak na de optocht ineens donker... en bij meerdere carnavalsfeesten viel de muziek uit... De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Volgens netbeheerder Enexis zijn er medewerkers bezig de problemen op te lossen. Maar is het moeilijk te voorspellen hoe lang de stroomstoring in ons nog duurt. De Nederlandse vrouwen hebben bij de WK Zwemmen in Doha op de 4x100 meter Vrije Slag Estavette verrassend goud gewonnen. Het zag er lang naar uit dat Nederland geen medaille ging halen, maar door sterke beurten van Kira Toussaint en Marit Steenbergen lukte het Nederland om net voor Australië en Canada aan te tikken. Het weer verspreidt over het land enkele buien. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen geregeld zon, maar vanaf de middag opnieuw kans, bij bijen, kans op buien. En het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1580. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit unieke nieuwheidsmuziekprogramma. muziekprogramma. Zes nieuwe werken verdeeld over de twee uur. En we beginnen natuurlijk met. nou natuurlijk, maar. Jeff Oster. Ja, die heeft een tijd geleden alweer, dat was toch wel vorig jaar, een bijzonder album uitgebracht. In ieder geval qua titel. En ik um, ja, kan het gewoon niet uitspreken, op zijn Nederlands zou het Holing Loon zijn. Yes, uh, maar het is wel een heel fijn album uh, met een beetje ambient music-achtige. Uh, ja, het is gewoon lekker zwijmelmuziek. Jammer, ja toch een klein dingetje is jammer dat um, de tracks zo kort zijn. Het is allemaal uh, drie uit vier minuten, dat, is, uh, nou, dat zijn we eigenlijk niet gewend van, van Jeff. Goed, daarna komt uh, onze uh, bekende gast uh, Rijan uh, Dion en met Destina, een van zijn vele albums. En dan als derde Remy Stromen onze gast van vorige week met Connected. Het is een wat ouder album van Remy, maar... Het, uh, ik heb het allemaal in mijn bezit, dus we gaan het ook allemaal draaien. We sluiten af met Kerry Moore met uh, For the Messengers. En dat is dan het laatste album, track 15. Pieselradio.info. Ja, en op Facebook, dames en heren, daar is uh, vreselijk aan de hand. Ik uh, word geboycott op Facebook. Want uh, ja, uh, alles wat ik aan als link van Pieselradio.info op de. Als ik die link dus uh, erop zet op mijn post dan uh, wordt het allemaal gelijk verwijderd nou ja zo so biedt kan er niet van wakker liggen en ze zoeken het maar uit veel luisterplezier bij Piesel Radio Show 1580